Twee uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Turkije heeft een passagiersvliegtuig van een Syrische luchtvaartmaatschappij... gedwongen te landen en goederen van boord gehaald. Volgens Turkse media ging het onder meer om raketonderdelen... bedoeld voor het regime van de Syrische president Assad. Vliegtuig van Syrian Air was op weg van Moskou naar Damascus toen het boven het Turkse luchtruim door straaljagers werd gedwongen te landen. Nadat er goederen van boord waren gehaald... is het vliegtuig na enkele uren doorgevlogen naar zijn eindbestemming. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken gaf eerder aan informatie te hebben... over een niet-civiele lading in het toestel. Een man die via Facebook had opgeroepen om te gaan rellen bij een Project X-feest in Arnhem... heeft een celstraf gekregen en niet een werkstraf, zoals was geëist. De man is veroordeeld tot twee weken gevangenis, waarvan één voorwaardelijk. en De eis was een werkstraf van 60 uur. De rechter in Arnhem rekende het de man zwaar aan dat hij opruiende teksten had verspreid... zoals kijken of wij het beter kunnen dan die homo's uit haren. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Spanje... met twee stappen verlaagd naar BBB Min. Dat is het laagste investeringsadvies van het bureau... en één plaats boven de zogenoemde junk-status, waarbij staatsobligaties worden beschouwd als rommel. S&P wijst op de economische recessie, hoge werkloosheid en sociale onrust... die het voor de Spaanse regering moeilijk maken om de nodige maatregelen te nemen. Het maandblad opzij heeft René Bos-Jones gekozen... tot invloedrijkste vrouw van Nederland... De 59-jarige Bos Jones is secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. En eerder was ze ambassadeur in Washington. Volgens de jury is Bos Jones bepalend voor het aanzien van Nederland in het buitenland. Eerdere winnaars waren Angeline Kemna, koningin Beatrix en Agnes Jongerius. Dan het weer. Vannacht op een paar misbanken na Helder. Minimum temperatuur in het binnenland rond het vriespunt. En aan zee is het iets warmer. Komende dag vrij zonnig en droog. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Geen hard begin, maar wel een wild begin van de nacht. Het wordt ook een wilde nacht als je zo luistert naar Martha Reeves Dit is dan ook een liedje van Van Morrison... die het al heel lang geleden, in 1971, opnam voor zijn album Chupelo Honey... Goedemorgen allemaal, welkom bij de Nachttinkt Anders. Het muziekprogramma van de VADA op Radio 1... met ook vannacht weer aandacht voor het leuk Zuid Spijkers met koppen. Je krijgt uh, de meeste fragmenten te horen tussen half vijf en vijf... en zo dadelijk. En dat zal dan zijn om ongeveer... nou, ik denk uh, tien voor vijf dan... Dan kan je weer gaan luisteren naar alvast één cabaretfragment... uit Spekers met Koppen. Maar goed, uh, nu even aandacht voor uh, andere zaken. Want uh, er zijn ook nog namelijk uh, eigen opnamen te beluisteren. Maar voordat het verder, is, uh, ga ik je eerst uh, laten genieten van uh, het volgende. Dat is namelijk de stem van Jesse Ware. Uit haar naam, haar naam is Jessie Ware en ze komt binnenkort naar Nederland toe. Dat zal op 3 november zijn, want dan heb je in paradiso. paradiso, heb je weer het uh, traditionele London Calling. En zij is dan een van de artiesten die daar zal optreden. Naast onder andere de, de Walkman inderdaad, uh, Mikachu en de Shapes Oppozoom en vele andere die daar zullen verschijnen. Abba, ja, Abba weer het nieuws, ja, want Agnete Veldskok, een van de zangeressen, die komt met nieuw materiaal uit. De muziekwereld larderen wij altijd met een plaatje, een muzikaal plaatje in dit geval, want er is nieuws omtrent uh, oud Abba-materiaal uh, of oude Abba-mensen moet ik je uh, zeggen. En zoals ik al zei, het gaat om Magneta Veldskok. Die heeft al sinds uh, jaren, sinds 2004, geen uh, cd's meer opgenomen. Hij is ook een beetje in een dip terechtgekomen. Heeft zich uh, teruggetrokken, maar er gaat weer uh, wat met haar gebeuren. Ze is op dit moment bezig met de opname van uh, een aantal nummers. Daar moet een soloalbum van uitkomen. En dat zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar gebeuren. Voorlopig is er nog geen uh, releasedatum gepland. Maar uitgaande van het feit dat... Zou er op dit moment mee bezig is, zal er voor de kerst hoogstwaarschijnlijk niks gebeuren. In het kader daarvan hoorde je nog eens een keer uh, een van de groothits van ABBA uit de jaren 70, Knowing Me, Knowing You. Een reizende ster in het Verenigd Koninkrijk. En zij zal, uh, wat heet zal, zij was de afgelopen avond in uh, Amsterdam... voor een optreden in Bitterzoet. Hier is Lucy Rose. I sleep in the middle of a If I'd hold my hand, I sleep in the middle of the bed. and slips through my cold hand. Do you really want me back? Do you really want me? die dus zelf gelopen avond optrad in Bitterzoet in Amsterdam. Je hoort hier met een uh, nummer van de meest recente album... onder de titel Middle of the Bad. <laughs> ja, daar kan je een hoop uh, fantasieën op loslaten. Lucy Rose dus. Over ruim twee weken, 28 oktober om precies te zijn... dan is het uh, exact 40 jaar geleden dat Talking Book uitkwam. Talking Book, dat legendarische album. Het standaardwerk van Stevie Wonder. Maar daar hebben we een aantal aantrekkelijke hits... En ook minder bekende nummers. Zoals dit bijvoorbeeld, Looking for Another Pure Love. Never tears or sorrows can be for me. Het is het vrij, Wat is een juweeltje. Dat Talking Book van Steven Wonder, 40 jaar geleden, toen kwam het uit. Bijna 40 jaar geleden, moet ik zeggen, want anders word ik betrapt... en beschuldigd van feitelijke onjuistheden. Want 28 oktober 1972, toen verscheen Talking Book van Steven Wonder. Het allemaal bevatte een aantal aantrekkelijke grote hits. You are the sunshine of my life and superstition de twee grootste hits van dat album. Maar verder staan er ook prachtige dingen op. Sarita Wright werkte onder andere mee aan dat album. En er komt een nieuwe versie van Talking Book. En die wordt gemaakt door Macy Gray. Die heeft alle nummers van Talking Book gecoverd. En het is de bedoeling dat haar album tegelijkertijd uitkomt... met het 40-jarig jubileum van dat album. Eind deze maand dus. Steve Wonder dus. Hier bij De Nacht anders. Dan twee keer Wonderboy. Deze was van de Kings, Ray Davis en zijn mannen die daar mee een hit hadden in 1968. En de Wonderboy die daarvoor hoorde, die was van Leslie Gore. Productie van Quincy Jones. En die Wonderboy die werd uh, iets eerder in de jaren 60 gemaakt. De nacht in het dus bij de vader op Radio 1. Van de Wonderboy naar de Wonderchild. Hier is Christian Waltz.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 Excellent. met slechts één hit. En dat noemen we dan weer een one-hit wonder. <laughs> Je hoorde Christian Walls met Wonder Child. Die enige hit die hij had. Van Emily Sandy zijn de laatste tijd aardig wat plaat uitgekomen. En ze heeft ook een opname gemaakt met Naughty Boy. En die is in Nederland voorlopig nog niet uit. Het is uh, Naughty Boy... Die Amalyssen die heeft ingehuurd voor het zingen van dat wonder. Ga maar eens even naar luisteren. Als je het hebt over harde muziek, dit klinkt al lekker pittig voor de nacht. Maar wel mooi. Tell your neighbors, just reach out and pass it on. Is dat gedaan. Je hoorde Noordboy met de medewerking van Emily Sandy en het nummer Wonder afgelopen maandagavond misschien heb je het gehoord, daar kan je er nu nog een keer van genieten. Want toen was in met het oog op morgen het optreden van Groep Sportivo. Chippin' out of gas Fastest line love cantina, Fleshy girl out of space I'll never turn you on Future love That's right, that's right, that's right Making future love tonight That's right, that's right, that's right Making future love tonight It's a right of I love you It's a right if I don't I'm not afraid that you're in away way Cause I got the feeling, honey, that you're my own Supersonic, lazy love I'll never turn it off Future love that's right, that's right, that's right. future love tonight love All you need is Love All you need is Love Love is such a deep, deep feeling Future love Future, future. future love Future love, future love is on the rise. That's right, that's right. You the love future love, future uh love. -oh. She landed on my roof, mad love from Venus. Her ship ran out of gas. Fast as light, love came between us. Flashing girl out of space. I'll never turn you up. All you needed. Future love, future love, future love, future love, future love, future love is on the, that's right, that's right, that's line. right. <laughs> All right. Op 14 oktober hebben we de presentatie van de platen in Rotterdam in Rotterdam. En aan de keyboard zit Peter Calliché. Opgericht in 1976. Zo lang zijn ze alweer bij elkaar. Groepen Sportivo. En afgelopen maandagavond heb je ze kunnen horen live in Met het Oog op Morgen. Dit was de opname uit met, met het Oog op Morgen. En je hoorde de groep de Sportivo. met een van hun grote successen. onder de titel Beep, Beep Love. Doe maar. Ja, doe maar. Die hebben dan eindelijk een oeuvre, Edison. Kijk eens naar buiten, mensen. Er is van alles gaande Er is meer dan binnen alleen Ik ken een heel leuk tentje Daar speelt een prima bandje En iedereen die kent je Hou je mond nee niets te maren Poets je schoenen, kam je haren Er is geen bal op de tv Alleen een film met Doris D En wat dacht je van net twee Op jacht naar een talentje Nee Ik zei nee Ik zei nee Ik zei nee Appa wat de misère zo staat te blaren of een documentaire. Kan dan niemand ons verlossen? Van Albert en graag ook van Doren. En hoor ze nou eens listen: spelletjes en quizzen. Een mens kan zich vergissen. Maar dit is toch al te lullig. imbeziel en onnoodig. Hey! What's happening? Maar wel precies hoe het gaat met de Kardashians. Belinda verklapt je de beste roddels. Winston die hegel. Gordon die goochelt. die en Perissie. Patricia per Romo. Carlo en die reden. Belinda op de borrel. Gerard aan het brabbelen, Paul aan het babbelen. Matthijs vindt het ene. Jan vindt het andere. En dat zal nooit veranderen. Nee. Hey. Er is een bal op de tv, alleen een film met door de steen. En wat dacht je van lek twee? Op jacht naar een talentje. Hey! Er zit een knop op je tv. Die helpt je zo uit. Zaterdag, gaat het gebeuren. De eerste van vier concerten in het kader van Symfonica en Rosso. Dan zullen ze optreden in Gelre door Doe Maar, uh, Vrienden, uh, Ernst Jans, Jan Hendricks en... Uh, hoe heet die andere jongen nou? <laughs> even kwijt. Nou, ga ik even opzoeken. Uh, je hoort in ieder geval uh, Doe althans een bewerking van een Doe hit heet En dat is te vinden op uh, de EP uh, Lemon Tapes, versies Lemon Tapes en... Uh, dat uh, is een CD waarop op nieuwe versies van uh, Duma hits staan, maar dan met een, uh, een rap accent erbij. Zo kon je in dit geval uh, dat Duma horen met de medewerking van de rapper C en. Spinvis, die daarbij betrokken was. René Pijnenburg, dat was die andere jongen. <laughs> Dankzij de hulp van uh, onze Joop... heb ik kom dat het eens weer uh, naar boven. René Pijnenburg, zorg dat ik je naam even vergeten was. Goed, dus doe maar. Die dan uh, aanstaande zaterdag gaan beginnen met dat uh, optreden in Gelredoom. En afgelopen week werden ze nog verrast met een uh, Edison. Een oeuvre Edison. En waarom kregen ze die? Ze was uh, voorzitter van de Edison-commissie, Leo is dat treffend voor woorden. Als je het hebt over de golf Nederlandstalige popmuziek van rond 1980, dan noem je als eerste Duma. Deze groep maakte als geen ander een eind aan het misverstand dat Nederlandstalige muziek was voorbehouden aan cabaret, kleinkunsten en volksliedjes. Nou, dat is toch uh, mooi gezegd? Zo dadelijk uh, het cabaretfragment fragment in het kader van het Luxe uit Speakers met Koppen. Willem Holleder zal volgende week de gast zijn ik Ja, die moet nog eventjes uh, wachten, inderdaad. Want ik had uh, iets anders klaargezet uh, om nog even na te luisteren. En dat ga ik dan maar weer even opzoeken uh, hier uh, in de computer. Want dat is uh, het voordeel van een uh, computer: dat je alles kan opzoeken. Alleen je komt dan af en toe handen te ik uh, moet even aan twee dingen tegelijk gaan denken en twee handelingen gaan doen. Maar het komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. Dat is uh, dan het leukere weer ervan. En dan moet het nu komen wat ik gepland had. En dan begrijp je ook waarom ik dat moest opzoeken. En niet meteen de volgende plaat pakte die in de computer stond. Want het een en het andere hoort bij elkaar. Loves a lover. I'm a lover Everybody loves me Anyhow, that's how I feel Wow, I feel Just like a Pollyanna I should worry Not for nothing Everybody loves me Yes, they do inside I fell in love with you. Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about ten feet tall. the night zijn in College Tour, het programma waarin studenten onder leiding van Twan Huis... de Heineken in Ontvoerder mogen interviewen. Eerder ging Holleder aan de slag als kolonist van nieuwe revue. En net als toen leidt ook de optreden College Tour tot forse kritiek. Wij gooien vandaag een stelling in de ether. We doen een phone in, u mag reageren. De stelling luidt, het is idioot dat Holleder zo'n platform krijgt. Komt u maar, wie heb ik aan de lijn? Nou, Peter R. de Vries uh, hier. Meneer de Vries. Nou, ik wil even de studenten waarschuwen voor ze allemaal vragen op Willem af gaan vuren. Want? Nou, normaal krijg je antwoord. En nu? En nou wordt er waarschijnlijk met scherp teruggeschoten. <lacht> Mooi. Wie heb ik aan de lijn? Martin Jol. Hollander, een goede jongen. Ik vind het goed dat deze man een platform krijgt. Hè. Wij noemen dat een platform. Ik woon in Engeland. Premier League, dat is een zware competitie. Hollander, een zware jongen. Agressief, goed schot. Eigenlijk een type als Romvlaar, Vlaar. Vlaar. Pantelins, 1-0. Dat is een goede jongen. Anderzijds hebben Hollander weinig gespeeld. Hij heeft veel moeten zitten. Maar dat is de keuze van de trainer. Van de, van de rechter. Dat is een goede rechter, eigenlijk ook een goede linker. Oké, okay, ik ga even door meteen. met wie? Meneer Jans, u spreekt met Bram Moskovits. Meneer Moscovits, er gaat een zucht van iets door de zaal. Wat vindt u ervan dat een ex-crimineel college gaat geven? Uh, meneer Jansen, het gaat in de media weer voortdurend over de heer Holleder. Uh, maar laat ik vooropstellen dat de heer Twan Huis ook geen lievertje is. Ja. Maar dat is met alle respect toch onzin wat u nu zegt? Klopt. Maar waarom zegt u het dan? Omdat ik advocaat ben. Met wie heb ik het genoegen? Met, met, met, met, met Fr Frans Bauer. Hé, hey, Frans Bauer! Ja, ik, ik, ik vind dat ik meer recht heb om daar te zitten dan de holleder. En waarom jij, Frans? N nou, die, die, die holleder heeft lang genoeg gezeten. <lacht> ja, ja dank, uh, uh, uh, dankjewel, uh, Frans. Leuk. Met wie? Ja, goedendag met, uh, met natuurlijk de echte Frans Bauer. De, de echte Frans Bauer? Wie, ja. wie had ik net aan de lijn? Ja, dat was volgens mij was dat Giel <laughs> <laughs> Oké, okay, maar wat vind je van de stelling, Frans? Nou, uh, ik vind op de eerste plaats uh, ik had haar moeten zitten. En uh, uh, punt twee, uh, die man uh, holleider heeft toch lang genoeg gezeten? <laughs> vind je ook niet doof? Dat is dezelfde grap, uh, Frans. Bedankt. Ja, sorry, uh, doof. Ik kon er geen betere bedenken. Houdoe! <laughs> met wie spreek ik? Ik Meneer Van Dam, zegt u het eens? dat als bent. Dat dat met mijn Mooi. Als u enig idee heeft wat Marcel van Dam zojuist zei, <skrug> kunt u sms'en. Er zijn mooie prijzen te winnen. Wie heb ik aan de lijn? John Mierenet. Dat kan niet, die is dood. Zeg ik John Mierenet? Uh, ik bedoel, Cor van Hout. Die is ook dood. Oh, uh, Sam Klappersmike. Dood. Uh, Klaas Weisman? Ook right? dood. Kom op, met, met, met wie ook dood? Uh, Thomas van der Bijl. Nee. Jos Brink? Sorry, ik ga even verder. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Jan kruijs Roderick, ik ben student. Jan Kees? Ja, ik wil even zeggen, ik heb al een keer eerder een college gehad van de heer Holleder. En ik vond het mega leerzaam. Ja, wat heb je geleerd dan? Nou, dat het leven meer is dan alleen neuken en feesten. Oh, wat dan? Het is ook afpersen en drugs verhandelen. Hallo? Hey, Geer is jouw link. Geer! Ik vind het heel goed dat Holiday daar gaat zitten, want ik ben al lang blij dat ze mij niet hebben gevraagd. Daar heb ik de kracht niet voor. Maar het is op tv, hè? Maar ik ga echt niet voor 1 miljoen kijkers zitten vertellen dat ik weer meer dan 800 mannen naar bed ben geweest, hoor. Oké, okay, met wie heb ik het genoegen? Ja, met we verkeer, wel verkeer heeft u een genuanceerde mening over Holleder? Ja, ik vind het gewoon een grote vie, vieze, vieze, vieze, vieze verkies, Ik vind het gewoon een schande ja. dat hij een collega door moet komen, hè. Dat je leuk was, hè, Dolphie, hè? Ja, ja, ja, dat is, dat is prachtig. Ja, dat, dat, maar, ja dat, ik vind het een, ik vind het gewoon, voor het programma vind het gewoon een schande, Willybrod, ik, ik breek je af. Wie heb ik aan de lijn? Nou, ik vind het gewoon een schande, hè, Dolphie, dat jij mij zo maar afkapt, hè. Met wie? Met de neus hier. Ah, de heer Holleder zelf. Ja, Dolf, ik waarschuw je even. Als er nog maar iets over mij gezegd wordt in deze uitzending... Mm, ja. dan rooster ik je. Ja, dan word je geroosterd, Dolf. Nou, oké. Okay. Duidelijk. Uh, we gaan afronden. Uh, uh, laatste beller. Met wie? Ja, met de enige echte Piet Paulus. Maar wie kent het niet... Wat je ook doet, mondje dicht over Holleder, we worden geroosterd. Nou, ik heb goed nieuws voor je, Dolf. Het barbecue weer krijgt van mijn gewone nacht. Dankjewel. En je wel. weten wat ik altijd zeg. Oet man, tot morgen. Dankjewel. But 1991 Deze muziek van Crowded House. De Robert Nieuw-Zeeland. Crowded House en Weather With You uit 1991. En het is te vinden op een destijds zeer vroeg goed verkochte LP. Woodface. En dat werd voorafgegaan door het cabaretfragment. Een van de dingen uit het leukste. Met uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. Dolph Jansen met de rest van de cabaret. En tussen half vijf en vijf meer. uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. En dit zijn de countrygeluiden van de Zekband. urban lullaby still rings true When I passed you on the street that day should let that red come fly away like any chance I had of keeping you Like the northern wind would blow yeah my lonely heart was frozen Never knew I'd find a way to break yours too Where the wind blows babe, you can bet, I'll be riding high with it, holding on for my dear life just like I always did Close your eyes babe, take a breath Say my name and I'll be there My love will find you anywhere Upside down. I wish I may, I wish I might. Find it in your heart, stick around. I hate it at the end this way. Tomorrow is a brand day, the the chances here in love a precious few. If someone's out there. With Say my name and I'll be there, my love will find you anywhere, anywhere, my love.